Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De jaarbeurs in Utrecht is ontruimd vanavond. Het is nogal slecht weer, het dondert en het waait. Naast de jaarbeurs staat een bouwkraan. Het was even niet zeker of die wel stevig stond. Iedereen moest dus de jaarbeurs uit. Daar was de Kamasutra-beurs aan de gang. Honderden mensen moesten naar buiten. In Sudaan zijn er tot nu toe meer dan 400 mensen omgekomen. Dat meldt Al Jazeera op basis van cijfers van de Verenigde Naties. Meer dan 3500 mensen raakten gewond... Bijna een week geleden braken er hevige gevechten uit tussen het regeringsleger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces. Op internet regent het klachten over Vinted. De modemarktplaats waar mensen in tweedehands kleding handelen, heeft moeite met terugbetalen van klanten. Mick kreeg ook zijn geld niet terug nadat er een deal werd gecanceld. En Dat vind ik gewoon gek, want het is zo'n groot bedrijf en het wordt op tv gepromoot en alles. En vervolgens, weet je, kopen allemaal jongeren kopen kleding. Wordt het vervolgens geannuleerd als iemand het niet verzendt en dan krijg je geld. Gewoon niet terug. Het is toch zonde. Ik heb een vakantie geboekt en al vlak voor de vakantie uh, dacht ik: leuk, jasje nog even kopen. Ja, en dan uh, niet binnengekregen en geld ook niet meer. Ja, volgens het bedrijf ligt het probleem bij Mango Pay die het betalingsverkeer regelt. Sommige mensen zeggen al anderhalve maand op geld te wachten... en het zou soms om enkele honderden euro's gaan. Deze week werd hij gestolen, de Black Momba... van chef-special zanger Joshua Nolet. Zijn badmobiel, zeg maar. De auto waarmee hij naar alle optredens rijdt. Mijn Peugeot is echt mijn homie, dat zegt me dood. En ik weet dat er echt veel verschrikkelijkere dingen zijn in de wereld... dan een zanger die zijn auto kwijt is... Maar deze Peugeot is maar gewoon heel dierbaar. Ja, dat zei hij woensdag bij Boulevard. Maar hij kan zijn tranen drogen. Een van zijn Insta-volgers had Joshua's auto zien staan in zijn woonplaats Haarlem. En met de reservesleutel kon hij er gewoon in, zegt hij tegen het ANP. Het weer vanavond. Overal kans op regenbuien. En het kan ook onweren. De buien trekken richting het noorden over het land. Morgen begint met zon, maar later op de dag bewolking en regen. Het wordt 14 tot 19 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van zandvoort. Dfm op TV. op tv, radio en internet. Dfm met nu, see it. left the light left the light left the light is left the light left the light left the light is left the light left the light left left the light left left the light left the light left the light left the light left the light left the light left the the light left the light left the light the light left left the light left the light left the light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 the right.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 You